7 Uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden gaan de komende jaren banen verdwijnen. Ondanks de goede resultaten over vorig jaar is saneren volgens het staalbedrijf noodzakelijk om winstgevend te blijven. Tata voert als redenen aan de veranderingen in de internationale staalmarkt en de toenemende concurrentie. De bedoeling is dat zowel vaste als tijdelijke medewerkers verdwijnen zonder dat er gedwongen ontslagen vallen. Hoeveel banen er bij het voormalige korens worden geschrapt is nog niet duidelijk. Maar de FNV houdt rekening met duizend. De bond is overigens verrast dat er gesaneerd gaat worden, want de vorige reorganisatie is net afgelopen. Verder is het een klap voor de werkgelegenheid in de regio, zegt de FNV. Syrië kan rekenen op zwaardere sancties vanuit de EU... als het geweld tegen Syrische betogers niet stopt. De EU-ministers hebben nieuwe maatregelen... tegen het regime van president Assad in voorbereiding. Eerder bevroor de EU al de Europese banktegoeden... van negen hoge functionarissen binnen het regime. In een tv-toespraak zei Assad eerder vandaag... dat er hervormingen in aantocht zijn... maar de Syriërs moeten hun eigen problemen oplossen. Die worden volgens hem veroorzaakt door een kleine groep saboteurs. Meteen na de toespraak van Assad gingen in een aantal steden in Syrië opnieuw mensen de straat op. Ze riepen leuzen als geen dialoog met moordenaars. De afgelopen weken werd elke demonstratie in Syrië door het leger met geweld beëindigd. De bevroren tegoeden van kolonel Gaddafi moeten worden ingezet... om de Libische opstandelingen financieel te steunen. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken laten de mogelijkheden... daartoe onderzoeken. De Libische opstandelingen zeggen de komende maanden... zo'n 2 miljard euro nodig te hebben om hun mensen te betalen... en eten te kopen. Frankrijk en Italië gebruikten al honderden miljoenen euro's... van Gaddafi's bevroren tegoeden om de Nationale Overgangsraad van de Libische oppositie te steunen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe... en vanuit het zuiden gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Morgen vooral landinwaarts buien. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Bij Tele2 Zakelijk hoeft u nooit meer te kiezen tussen goed en goedkoop. Neem ons Blackberry-aanbod. Dat is een Blackberry-toestel naar keuze. Altijd bellen voor 7 cent per minuut. Plus onbeperkt mailen en internetten. Ja, bij ons wel. En dit alles vanaf slechts 26,50 per maand. Bel 020 750 1544 voor een passend aanbod. Of ga naar tele2.nl slash zakelijk. Welkom in de nieuwe realiteit. Welkom bij Tele2 Zakelijk. Tijdens de week van het luisterboek extra voordelig luisterboeken downloaden op luisterrijk.nl Blackberry van Tele2 Zakelijk. Bel 020 750 1544. Bij Deltaloid zijn we graag kritisch op het juiste moment. En wij vinden eigenlijk dat u dat ook zou moeten zijn. Want weet u bijvoorbeeld waar u allemaal voor verzekerd bent? Misschien wel voor dingen die u helemaal niet meer heeft. Dat halfgezonken bootje bijvoorbeeld, waar inmiddels een enennest in zit. Of een meerkoet. Snel met uw adviseur gaan zitten dus. Komt er tenminste weer eens een beetje overzicht. Je hoeft niet altijd kritisch te zijn. Maar wel als het om je verzekeringen gaat. Kritisch op het juiste moment. Zeker Deltaloid. Afrika, Griekenland, Rome, Australië, Noorwegen, Thailand, Berlijn, Cuba, Toscane, New York, Spanje. Lekker op vakantie, maar dan wel met een reisgids van Capitool. Capitool, laat je de wereld zien. Droomt ook u van een leven in het buitenland? Lees dan Vertrek NL, het enige glossy magazine voor wonen en werken in het buitenland. Het magazine Vertrek NL is nu verkrijgbaar met gratis cultuurgids bij onder andere Bruna en Aco. Maak uw droomwerkelijkheid. Vertrek NL. Kapitool Reisgidsen. Nu bij ANWB, Bruna V&D... The Reach Shop en Selectus Boekwinkels. Dit is Radio 1. De NTR. stof. Yes, Dames en heren, goedenavond. Onze gasten kreeg vorig jaar de Sonja Parent Award... en werd dit jaar door Elsevier uitgeroepen tot de beste tv-presentator. En dan zou het logisch zijn dat we haar dagelijks of wekelijks kunnen zien. Maar Hilversum heeft zo zijn eigen logica... en dus zien we haar bijna nooit meer. Maar er is goed nieuws. Ze presenteert met filosofie... Of Adverbrugge een fonkelnieuw programma. Het Filosofisch Quintet. Hier is Clary Polak. Uw presentator is Jelly Brouwer. En ze krijgt heel veel aandacht, hè, Clary Polak. Jij krijgt ontzettend veel nou. aandacht. Iedereen wil met mij praten. Maar vooral eigenlijk niet over het nieuwe programma, tot mijn grote spijt, maar, maar over mij. over je vader. Ja. Nee, over mijn vader dan ook weer niet. Nee, over het afgelopen jaar. En, en hoe het eigenlijk. dan is geweest. Ja. En, uh, ja. Ja. Nee. Je stond zelfs in de Linda, hè? Nee, ik, stond, ik heb uh, Arie Boomsma geïnterviewd voor de Linda. Maar ja. jij stond daardoor te groot ja, in ik ben, de Linda? Ik ben, we hebben een fantastische fotoshoot gehad. Het was echt zo, we hebben zo gelachen. Het was echt heel erg leuk. Ik had niet. Ik gedacht dat ik het leuk zou vinden. Maar nee, je zag er als een leuk. berg tegenop. Zag nee, nou ja, ik in het je, filmpje? Ik hou, ik hou niet zo. Ja, precies. Oh ja, dat ja, is ook op een de filmpje. Site. Heb ja, je ja, die zelf ja, dat al bekeken? Al, ben ik, nee, ben ik alweer helemaal vergeten. Je je even doen. Maar, uh, maar het was wel heel erg leuk. Ja. Ja. Wat, waarom zag je er zo tegenop? Nou ja, weet je, sowieso. Er moest dus een, een dag lang een fotoshoot. Ja, dat is sowieso niet heel veel uh, voor mij om, om met zo'n camera uh, uh, in de weer. En dan kan ik tegenwoordig daar gewoon in kijken. Dat heb ik dan geleerd. En dat kan ik ook nog lachen en ernstig en diep. En, enfin, kan van wie heb je dat eigenlijk geleerd? geleerd. Nou ja, vanwege de televisie. Ja, gaan maar van wie? Lief. Wie heeft jou dat geleerd? Nee, niemand heeft mij dat verder geleerd. Dat is, uh, dus, uh, ik ben nee, ja, zelf, zelf autodidact. Gewoon veel naar jezelf ja. kijken, terugkijken. Ja, ja, ja, ja, zo is het. Ja. Maar goed, in elk geval, dus ik had helemaal geen zin om daar uh, poserend rond te lopen. Het thema van de Linda was oudere vrouwen en jongere minnaars. <laughs> en <laughs> en zij hadden bedacht dat um, ze mij dan in een soort van uh, rol van oude Franse actrice wilden. <laughs> nou goed, dat zijn allemaal van die bedenksels waar ik meteen al ongelooflijk de pest over in kreeg. Maar dacht, nou ja goed, ik moet meedoen. Waarom moet je meedoen? Meedoen. Nou ja, ik had ja gezegd. En als dan ja ja, maar zei, goed, goed, moet je daar de consequentie van nemen? Dat heb ik mijn <laughs> hele leven gedaan. Dus Wat deed jouw besluiten om ja te zeggen? Uh, ik vond het hartstikke leuk om uh, Arie te... In. Ik, ik wilde heel graag Arie interviewen. Ik was nieuwsgierig naar die jongen. Dus uh, daarom had ik ja gezegd. En ik er had wel iemand tegen me gezegd. Ja, dan weet je wel dat je ook zo'n foto shoot. En dat had ik niet. Wel, wist ik wel, maar had ik niet helemaal me gerealiseerd. Moskowitz, Eva. Is meer, uh, nou, daar heb ik toen helemaal niet aan gedacht. En maar in die, die serie, serie, daar hebben we het over. Daar hebben we het over. Ja, ja daar hebben we het over. Uh, het is niets geworden tussen Arie en mij, <lacht> zal ik maar even zeggen. <lacht> Dat interview heb jij nog eens moeten beoordelen, eva Jineke, Ja, daar hadden we het net over, ja. hè? want jij moest het ook. Wij zaten samen in een jury voor de Gouden Luis. Was de Bronzen Luis. De Bronzen Luis, ja, het zal niet goud zijn. De Bronzen Luis. En uh, dat was een van de interviews die voorbij kwam. En die wij, geloof ik, ook ja. nog vrij hoog waardeerden uh, in die tijd. Ja, we vonden het goed. Uh, ja, we vonden het goed. Ja. En zo geschiedde. Wat zo gingen ze samen de geschiedenis in. Oh ja, ik weet. Ja, zo geschieden geloof ik. Daar ja, ja, ja, ja. ja. hou ik me niet zo mee bezig. Goed, en nu ben jij uh, zelf in die Linda te zien en uh, heb jij dus Arie Boomsma. Maar waarom was jij heel nieuwsgierig naar Arie Boomsma? Nou ja, omdat ik altijd uh, denk en dacht bij Arie Boomsma. Nou ja, het is, het is, het is veel uiterlijk. En uh, um, ik had wel een lichte ergernis. Het is zo'n aardige jongen. Uh -huh. uh, uh, er zitten, geen, dacht ik, geen scherpe randjes aan. En dat, dat gaat mij altijd enigszins irriteren na verloop van tijd bij mensen. Uh -huh. En ik wilde weten of hij scherpe randjes had en, uh, en waar die dan zaten. En uh, blijkt gewoon ook wel echt een hele aardige jongen te zijn. Ook, ook, ook in, in het echt, zal ik maar zeggen. En geen scherpe maar, randjes. Ja, hij heeft ook wel scherpe randjes. Ik heb het gelezen, maar ik heb het niet. Uh, nee, nee, ja, het zijn scherpe randjes die meer op privé, en dan ben ik weer zo'n trut die denkt van, dat gaat eigenlijk niemand wat aan. Ja. ja, dan stel je ook die vraag van, ja, ik moet nu over jouw vriendin, over je ex. Ja, iets dat, dat, dat is waar. Wat Helena dat, dat gezegd van, willen ja, we willen wel dat het erover gaat. En uh, uh, ja, en dan denk ik, nou, dat, dat bepaal ik zelf wel. Maar dan dus stel ik, nou, drie vragen denk ik ja. in totaal. En Was ik heb er veel meer geloofd over... in. Geluisterd, Keri Polak. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, echt niet. Nee, voelde dat niet zo. Nee, voelde niet zo. Nee, nee. En ik zal je nog wat anders vertellen. Ik vind het dus prachtige foto's. Ja. Ik vind het echt. Die heb je dan toch mooi maar mooi. Foto's. Ik ben er trots op. Ja. Samenier, een ja. mooie auto. Ja, ja ze zijn ja, echt ja. mooi. Ja. En in dat filmpje kun je trouwens zien hoe boomlang die arieboom ja, is. Dat en ook. Jij... Ja, dat Ja, ik ben maar een klein vrouwtje van ja. 1,69 meter <laughs> en hij is 2 meter zoveel. Goed, nou, we hoorden hem waarschijnlijk al lachen. Of ik hoorde jou in elk geval lachen, <laughs> Heijn Jansen. Jullie kennen elkaar, want samen in. Ook al een jury. Ook een al een jury. jury. Ja. Um, en, uh, maar ja, het gaat er vandaag helemaal niet over, die jury. Hoewel Clary afgelopen vrijdag bij Knevel en Van der Brink zei... ik moet dit weekend juryrapporten schrijven. Nee, dus... ik zei precies, om precies te zijn... ik moet quotes maken uit het al geschreven juryrapport. Ik oh ja. quotes maken om op de uh, website te, te kunnen zetten. Oké, okay, maar de, de, die staan nu dus op de website. Maar het duurt nog heel lang voordat we weten wie de Theodore, de Louis Door. En... Ja, het zijn al, Mag ik nog even het zijn ja, andere tuurlijk. quotes? Uh, waar ik het over had, zijn de. Uh, het is ook allemaal heel ingewikkeld natuurlijk. Er is een jury uh, die gaat over twee dingen: over het Theaterfestival. Dat is uh, in september uh -huh. de tien uh, voorstellingen van het afgelopen seizoen die het meeste moeite waard waren. Vijf grote en vijf kleine zaalproducties. Daar hebben we een juryrapport over geschreven. Dat is nu openbaar. Maar dat, kan, dat weet iedereen. En daarnaast zijn wij gegaan over de theaterprijzen. De Louis de Theodor, de de Arlequino en de Colombina. En daar moeten eerst nog de genomineerden zelf van op de hoogte worden gesteld. Voordat dat naar buiten komt. Ja, ja, dus ja. dat duurt allemaal nog een tijdje. Zo is het. Maar daar kennen wij elkaar van. Ja, en niet ja. van een of andere duistere fotoshoot. Nee. <laughs> Hoeveel... Nog niet, Nog niet. Goed, het Hollands Festival even in het kort. Want straks ga je het ja. uitgebreid vertellen. Ja. Wat ga je... Uh, ik wil straks ja. hebben over... De, nou ja, de theatervoorstelling in dit Holland Festival is toch uh, los van Isabelle Huppert in uh, tramway die we in het begin zagen. De Russen. Twee stukken van uh, Tsjechoff door Tom Lanois samengevoegd. En in de regie van Ivan van Hoven met bijna het hele gezelschap van Toneelgroep Amsterdam. Gisteravond première uh, met Toet Cultureel Nederland in de zaal. Uh, daar wil ik het straks kort over hebben en uh, vooruitblikken uitblikken op een Engelse voorstelling die het festival afsluit. The School for Scandal over Rollen en achterklap in Engeland in de 18e eeuw in de regie van Deborah Warner. Dat moet smullen zijn. Ja, bij de ja. voorstellingen is uh, veel over te zeggen. Goed, nou, na de klok van half acht uh, komt Hen Janssen bij ons terug. Clary Polak. Oh ja, er is ook nog uh, Wimbledon gaande, maar er is geloof ik een regenpauze. Hazen, hazen, hazen uh, moet ja, spelen, ja, toch? Ja, een ja, ja. in hazen tegen Pere Riba. En er is een regenpauze, Zodra oh. ze weer beginnen. En dan horen we vast iets van onze collega's van Langs de Lijn. Ja, hoe, hoe laat uh, wist jij vanochtend van de kijkcijfers van het filosofisch quintet... Um, ik, ik wist ze niet, want ik kijk er nooit naar. Um, nee, kijk hoe je kwam je er ik er nou naar? toch achter? Iemand vertelde het me. Uh, ik weet niet eens meer wie. De redactie? Uh, er zal wel iemand van de, de redactie zijn geweest. Ja, ja. Kijk je er echt nooit naar? Nee, ik kijk er nooit naar. Omdat het absoluut je interesse niet het heeft? Het interesseert me werkelijk helemaal niets. Maar het moet toch goed nieuws zijn als je dan hoort... dat er 328.000 mensen hebben gekeken op zondagochtend vijf over twaalf. Ja, dat is, uh, uh, dat is goed. Dat wil zeggen dat Buitenhof uh, heeft dat minimaal ook. Altijd? 400.000, Ja, en soms 600.000. Ja, maar het goed, het is nu zomer, op. dus in zomer gaat het altijd uh -huh. naar beneden. En dan is het iets rond de 400. En um, er, was veel, er is ook wel heel veel reclame voor gemaakt. Vind je niet? <laughs> ja, dat, dat ja, ja, zal toch ja. ook wel helpen. Uh, ja, dat is fijn. Het is je wel, dat wel ook heel doelbewust eigenlijk. Dan naar Knevel en Van der Brink en de ja, ja, voor dat dit doe programma. Ik, dit, nou, ik zou je wat vertellen. Ik zou hier niet hebben gezeten als het als niet je was dit voor programma het Filosofisch ja. ja. Want... Dat wil dan toch zeggen dat je toch wel heel graag wil dat er veel mensen naar kijken. Nou ja, ik wil in elk geval, uh, natuurlijk wil ik dat. Want ik wil dat, uh, dat Human, de, de, de omroep, de zendgemachtigde, uh -huh. uh, dat die eer van zijn werk heeft. Die, want die steken enorm hun nek uit met dit programma. Uh, het is namelijk een, een volstrekt tegendraads, uh, niet-eigentijds uh, televisie gebeuren. Een uur lang uh, oude en uh, uh, zonder, zonder beeldwisselingen uh, en wat dan ook... en zonder filmpjes en zonder zap, zap, zap... En uh, ik waardeer dat zeer ze dat ze daar hun nek voor hebben uitgestoken. Dus ik wil heel graag dat het ook voor hun een uh, succes is. Ja, en daarom vind je het belangrijk om de reclame voor te maken. Daarom zit je Ja, ik vind ook dat het erbij hoort. Maar ben jij niet de vrouw naar om dan ochtends onmiddellijk, zodra nee, je echt wakker niet. wordt, te nee. kijken hoeveel het er dan uiteindelijk waar, wat het heeft opgeleefd, al die reclame die je ervoor hebt gemaakt? Nee, maar goed, ik weet wel dat ik het toch wel hoor. Ja, dat er wel iemand is die jou in de landbouw van Dat ik het nu vertelt? al voor de tweede keer verteld. 328.000 ja. kijkers. En weet je dan ook het marktaandeel? Want nee, dat, dat weet is ook ik belangrijk. Niet. Dat is misschien nog wel belangrijk. Ja. Dat ja. weet jij wel. En dat is, weet je waarom het ook wel belangrijk is? Want ik, ik zit er nu een beetje te bagatelliseren. Maar waarom het wel belangrijk is. Dat als we ooit door zouden willen gaan met dit programma. Als uh -huh. we het zelf bijvoorbeeld een succes zouden vinden. Dan is het ook wel belangrijk dat bijvoorbeeld de zendercoördinator het een succes vindt. En, uh, en dan wordt er wel degelijk natuurlijk naar dat soort cijfers. Gekeken en, dus ik moet eigenlijk nu weer... Het is heel erg belangrijk dat er heel veel mensen naar kijken. En dat moeten we ook vooral blijven doen. <laughs> Oké, okay, we gaan even luisteren naar een fragment. Kijken hoe dat werkt. Het was, uh, nou... Ja, het is radio op tv, dus het zal wel... Ja, precies, het <laughs> werkt namelijk heel goed. Ja. De slotconclusie van Clary Polak. Ik wil het afronden. We moeten tot een afronding komen. Wat zou nu um, um, de aanbeveling zijn om ervoor te zorgen dat die nadruk op veiligheid... dan uiteindelijk toch niet ten koste gaat... uiteindelijk of zou kunnen gaan van die rechtsstaat? Ik zou zeggen, begin gewoon bij de burger. Bekijk het vanuit het perspectief van de burger... en niet vanuit de instituties en, en het internationale perspectief... waaruit eh, allerlei verschrikkelijke dingen komen. Bekijk het dus eerst vanuit de burger. Dat is een goed vertrek. En herstel het vertrouwen. Ja. Iemand daar nog wat aan toe te voegen? Ja, leg juist geen nadruk op veiligheid. Ja. En leg geen nadruk op veiligheid. Ad. Ja, ik zou zeggen: maar benoem de zaak wel en zie ook inderdaad hoe complex het is om daar uh, als in een moderne staat een, uh, een oplossing voor te vinden. Ja, wat hoor je nu, Clary, als je het zo nou ja, trekt. Ik hoor, ik hoor een, een, um, iets waarvan in elk geval nu de luisteraars... niet hebben gehoord wat eraan vooraf is gegaan. Dus ik hoor allemaal onbegrijpelijke dingen, ja. eerlijk gezegd. Dus dat, ik vind het een heel vaar. klein beetje raar... om uh, een, een 55 minuten durend programma um, um, te negeren... en alleen een soort van uh, uh, halfbakken inderdaad poging... om een slotconclusie te formuleren, <laughs> uh, te laten horen. Dus je hebt er niet heel veel aan. Waar het over ging, was... Uh, we hebben het filosofisch kwintet gaat over de rechtsstaat en deze aflevering ging over Um, wat de nadruk op veiligheid die er tegenwoordig zo uh, is, zowel politiek, als in, in, helemaal in het leven, uh -huh. uh, of die uiteindelijk ten koste gaat, of dreigt te gaan van de rechtsstaat. Of uh, onze privacy niet te veel wordt aangetast, of wij eigenlijk nog wel tegen de willekeur uh, op dat gebied, bijvoorbeeld van een overheid, of anderszins worden beschermd. En of het eigenlijk wel echte veiligheid oplevert. Daar ging het over. Uh -huh. Dus als je dat allemaal. en uh, daar hebben we ook nog een internationale component bij gehaald. Dus als je dat allemaal niet weet. En je, hoort, en je deze hoort dan dit. Dan denk je, wat krijgen we nou? Je van, moeten we nou ja, hierna gaan kijken? Ja, waar zal we, dus dat wordt... Dankjewel. Dat wordt volgende week een stuk minder. <laughs> Terwijl het zo helder begon. Hè, Terwijl want, het uh, zo helder begon, uh, uh. Nou ben ik even de naam kwijt. De historica. Beatrice. Ja, een geweldige vrouw. Ja. Ja. Die heel helder uh, formuleerde. Kwam met een heel aansprekend voorbeeld. Namelijk het consultatiebureau. Ja. En wat ze daar voor vragen allemaal uh, kreeg voorgelegd. Ja, precies. En dat dat, de, en dat dat dan ook allemaal wordt geregistreerd. En dat het eigenlijk alleen maar is om het registreren. Dus wat je ook ver antwoordt, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ze, uh, ze ondernemen ook niet echt heel veel. Maar het staat uiteindelijk, uiteindelijk wel op een lijst. En dan kunnen ze dan later, mocht er iets ernstigs gebeuren, zo, zoals met een baby van Nulde of hoe, wat was het allemaal, dan kunnen ze zeggen, ja, maar zie je wel, we waren er wel, we waren er wel bij. We hebben er wel op gezeten. We, ja, we hebben er aantekeningen, nou. aantekeningen van. We hebben er uh, aantekeningen van. En dan worden er de gekste vragen gesteld. En, en, dus da, daar, daar ging het onder andere over. Dat is het op privé-niveau. Het ging natuurlijk ook over al die dingen die met nationale veiligheid te maken hebben. Eh, eh, terrorisme dreiging, dat soort dingen. Ja, waar zij een expert in is. En bij en het, het staatsbureau een... hadden ze gehoord dat ze dat ze bij het toerisme ja, werkt, ja, ja, precies, in de toeristische ja. sector. Ja. Um, uh, het is naar het Duits voorbeeld. Hè, het het is het du ja, de, de, in Duitsland is een kwartet. Uh, dat zijn twee filosofen, uh, Safranski en Sloterdijk, uh, gerenommeerde filosofen. En die hebben dan twee gasten in het algemeen en praten dan ook over een wat algemener uh, thema en diepen dat dan uit. Um, daar zijn ze met ze vieren. De, de mensen van Human zijn daar wezen praten, wezen kijken ook en hmm. wezen praten en hebben gezegd. Wat, wat zouden jullie nu anders doen als jullie het opnieuw zouden moeten doen? Dat programma bestaat er al tien jaar, is dus heel succesvol. Heeft natuurlijk ook een aanloopperiode gehad, maar is heel succesvol. En zij zeiden, nou, we zouden één filosoof minder doen, want het uh, wordt zo nu en dan wel heel erg uh, een, een, een, een, een, een, een vrij zwevende intelligent. <lacht> maar in Duitsland uh, en, kan dat. Dat kan in Duitsland, uh, misschien. Maar daarbij zouden dus waarschijnlijk een filosoof minder doen. En we zouden er een moderator bij doen, uh, omdat uh, dat, dat zweven ook nog wel eens wegzweven betekent. En, en er niet meer helemaal voor de gemiddelde kijker een lijn in te ontdekken is. En dan kom je al snel bij Clary Polak uit. Dat weet ik niet, maar in elk geval kwamen zij bij mij uit. Ja, ja. Ja. En nou is het een beetje onwennig. Dat was het enige wat ik een beetje vreemd vond, dat je... Uh, hij is jouw medepresentator. Ad, ja. Ad, Ad De filosoof. Ja. Maar tegelijkertijd moet jij hem ook af en toe een vraag stellen. Nou ja, weet je wat het... Um, hij, hij is mijn medepresentator in die zin. Hij moet dus de filosofische verdieping geven. Mm -hmm. En we hebben het er even over gehad. Na afloop natuurlijk van de uitzending ja. van, van gisteren. En we waren het er beide over eens dat hij... Um, uh, die, die, wat meer uit zichzelf, of ik moet hem die ruimte geven... misschien moet ik, dat, moet ik het zo wel zeggen... om meer die filosofische verdieping uh, aan te brengen. Hij had het plossing over Hobbes en over Locke. En dan is het toch wel handig als ik dan zou vragen... Uh, vertel daar eens wat meer over. Ja. Dat heb ik niet gedaan. Uh, dus dat gaat de volgende keer gaat dat beter. En uh, dat betekent ook dat hij dan op die manier... ook veel meer die rol van medepresentator is. krijgt. Ja. Wat deed je eigenlijk besluit om ja te zeggen op dit programma? Ik vond het ontzettend. Ik, vond het, nou, ik heb er niet eens niet over na moeten denken. Nee? nee, ik vond het meteen zo enorm leuk om. En wat, wat, wat me meteen trok, was dat het een gedachtenwisseling zou zijn en niet, en niet een discussie. Uh, omdat ik, ik heb het nu geloof ik ook al overal verteld in al die interviews. ik ja, wil dat het... dan, ja zoals je reclame. Ja, dan... ja, ja, <laughs> en ja, dan ga je ook steeds dezelfde verhalen ophangen. Dat, is ja, dat gaan vreselijk. we niet doen. Nee, maar maar goed, in broertje al... dood en uh, al die verschrikkelijke... An, an... Nou, niet verschrikkelijke debatten. Sommige zijn, zijn wel goed, maar in het algemeen wordt er niet zo goed gedebatteerd in Nederland. En uh, is het toch voornamelijk een welis niet eens uitwisselen op steeds luidere toon... in plaats van echt argumenten uitwisselen. Wat mij dan zo leuk leek, was de gelegenheid om één thema, dat mm -hmm. is ook al helemaal uitdiepen van verschillende kanten te bekijken. Want we gaan door met dat thema rechtsstaat. Dan gaan we van verschillende kanten... gaan we dat, uh, gaan we dat dan uh, ter hand nemen. Dat leek me heel leuk. En om dan in de diepte in te gaan. En dan ook, je kunt het niet scripten. Ik bedoel, uh, normaal heb je een lijstje en daar kan je wel van afwijken. Maar je weet wel waar je heen wil. En dit is een gesprek dat moet zich ontwikkelen... terwijl we het doen. Ja. en dat vind ik enorm spannend. En het, in Nederland kennen wij zo'n programma niet. Dus, maar vond, nu was het nog wel een beetje gescript, toch? Ik bedoel, dan beginnen we bij het verhaal van het consultatie. -fool. Nee, zo, kijk, het begin is bij... sowieso gescript. want je, begin, ja, je, je, moet, je, je moet ergens, ergens begin, beginnen. Ja. En we, wat we in het algemeen willen is, een, is beginnen met een, met een voorbeeld zoals hier ook, omdat je er dan ook meteen in zit. Je weet mm -hmm. meteen waar het over gaat. Dat is handig. Dus we vragen uh, meestal een van de uh, drie, of we vragen het eigenlijk allemaal... maar we kiezen er wel een één uit uh, om een voorbeeld te geven. Daar beginnen we dan mee. Maar wat er verder gebeurt... dat, uh, dat is over het algemeen niet gescript. Ik heb wel een soort van lijn wat ik, waar ik eventueel heen wil... want er zijn natuurlijk een aantal dingen over veiligheid in dit geval... Die je aan de orde wil stellen, mm -hmm. dus die heb ik dan wel op een... Maar hoe, hoe dat gesprek zich uh, uh, ontwikkelt en dat, dat, uh, dat een van je, je gasten opeens zegt... ja, maar veiligheid moet ook een grondrecht zijn. Ja, dat, dat kun je eigenlijk van tevoren niet allemaal zo, zo, zo goed uh, voorzetten. En dat is ook helemaal niet erg, dat is dus leuk. Ja. En dat voelt iets toe aan uh, jouw, jouw, jouw, het verloop van jouw carrière. Want dit is dan natuurlijk wel, ja, wel ja, dat heel het maar, nieuws. Trek het maar meteen weer in mijn carrière. Nee, maar dat is toch zo. Het is, het is, het is een nieuwe... Ja. Een nieuwe tak van sport, of iets, een zijtak. Die je nee, maar goed, zoals je het nu doet. zegt, dan lijkt het net alsof het zo goed staat op een cv. Maar um, ik vind het gewoon leuk. Goh. Ik vind het gewoon. Ja, dat zal het ja. Zijn. Nee, ik vind het gewoon leuk. Ik het 2011, het filosofisch Ja. ja. ja. ja. Ik, vind het heel, ik vind het echt heel leuk om te doen. Ik vind het, en ik, het is voor mij, ik moet ook net zo luisteren en net zo denken. Als je gasten. De, ja. De gasten. En, ja, maar en dat, dat is... vind ik een beetje gek. Want dat zei je vanochtend ook in de Volkshand. Dat ik denk, ja, maar doe je dat niet altijd als interviewer? Nee, niet, niet op die manier. Want natuurlijk, ik luister altijd heel goed. Ja. Ander, dat ik geloof dat dat. Uh, nou goed, ik geloof dat dat mijn kracht is. Dat ja. ik heel goed luister. Maar nu, moet ik, nu word ik meegenomen in een, in een gedachte. Uh, uh, die ik natuurlijk moet blijven volgen. Ik kan niet mijn eigen lijn. wat ik meestal in een interview wel doe. Mm -hmm. mijn eigen lijn volgen al luisterend, wil ik toch wel iemand in een bepaalde richting. Dat is nu niet aan de hand. Dus uh, um, ik, ik vind het heel erg spannend om te kijken of ik het allemaal wel kan volgen. <laughs> ja, het is waar. Ja, en als ik het kan volgen, dan moet de kijker het ook kunnen volgen. En als ik het niet kan volgen, dan moet ik vrezen dat de kijker het ook niet kan volgen. Want dat denk ik dan ook wel weer. Dus waarmee je wilt zeggen dat zo'n interview bij Buitenhof of Nova... ja, dat is natuurlijk ook echt van een andere orde. Want dat dan is, is het de bedoeling dat je iemand even flink stevig... of even uh, flink stevig aan, aan de, de, de tand, tand. voelt en precies weet waar je naartoe wilt. Ja, en dat is in die zin dan ook helemaal dus, geschript. Kijk, dan kan ik zeggen van... nee, dan is maar dan, dan is de lijn is meer geschript. Mm -hmm. De lijn is dan duidelijker. En dan kan ik zeggen, ja, maar ik stel u net een vraag. Mm -hmm. En dan geeft u geen antwoord op. Mm -hmm. dan wil ik toch graag nog een antwoord? Dat kan ik dan zeggen. Dat is, dat is nu niet aan de hand. Als ik nu geen antwoord krijg, dan zijn we al lang weer veel verder... Uh, met het ontwikkelen van een <lacht> gedachte, althans idealiter. En uh, ja, dan moet ik maar zien waar ik weer... Maar wacht, uh, als het echt zo gaat, zoals je nu zegt... Hè? Ja, ik overdrijf het natuurlijk ja, het wordt toch een ontzettend vage toestand, Ja, he? Ja, nou ja, dat is misschien ook wel waar het gisteren... want ik heb er wel kritisch naar gekeken. Zo halverwege werd het ook een beetje vaag, liep het ook een beetje weg. Dat moet, dat, dus daar moet ik... Daar dat, dat, dat kijk ik dan weer naar. Want dat wen ik me dan altijd aan om terug te kijken als ik niet tevreden ben. En in dit geval is het makkelijker, want het is opgenomen, dus ik moest wel kijken. En... Um... Dan, dan denk ik van, ja, daar had ik, daar had ik in moeten grijpen. Daar had ik het gesprek ietsje verder moeten helpen... in plaats van het moeten laten gaan, bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja. Maar waar zit hem dat dan in? Want uh, je wilt ook dat, dat je wordt verrast... en dat het inderdaad niet gescript is... en dat je niet per se die lijn volgt. Die... Nee, maar het zit, hem, het zit hem erin dat je op een gegeven moment denkt... oh, nou, dit heb ik al gehoord. Dat hoef ik niet nog een keer te horen. We moeten verder. Uh, um, en dan moet ik iets aandragen om het verder te krijgen. Hm. En uh, dat moet wel op basis... Het moet niet zomaar een, een, een opmerking zijn. Het moet wel op basis van <lacht> het voorafgaande. En, uh, en ik merkte gisteren al terugkijkend, dat ik op een aantal, twee of drie punten dacht van... kijk, nu, nu had ik eigenlijk moeten zeggen... had ik bijvoorbeeld de link met de rechtsstaat eerder moeten leggen... of ik had uh, een, eerder een conclusie moeten uh, doen... of eerder een nieuwe fase in moeten gaan. Ja, dat, dat soort dingen. Mm -hmm. En kijk je dan in je eentje terug... Nou, ik, ik met mijn geliefde uh, op de bank. Nee, Ja, maar ik kijk in die zin in mijn eentje terug. Dat, ik, dat, dat, ja, dat is ja particulier. Dat uh, ja. En, en wat is daar lastig aan? Want je zegt net, uh... ja, het is gewoon helemaal niet leuk om een uur lang naar jezelf te moeten kijken. En dan nog. Ik bedoel, ik zie alles wat ik wat ik fout doe. En ook als ik dingen niet fout doe, vind ik eigenlijk dat ik ze wel fout doe. En het is gewoon heel confronterend om steeds naar jezelf te moeten mm. kijken. Er zijn misschien mensen die dat leuk vinden. Ik niet. Nee, behalve dan die foto's. Ja, die werden ja, goed. <laughs> maar ja, waar je voor het ja, eerst zo ja, tevreden ja, over ja, was. Ja, ja. Het is confronterend om het terug te zien. Ook omdat je. Ja, sowieso vind jij. om jezelf terug te zien. Of in deze constellatie. Nou, ik weet niet. Luister jij wel eens terug naar jezelf. Ja. Het vind je daarvan? Ja. ja. Nou, ja. dat is het dus. Het is nou, je, want, want je, bent, je hoort allerlei momenten, of ziet allerlei momenten... waar je denkt, ja, waarom, waarom, waarom reageer ik daar nou zo op? Waarom vraag ik niet iets anders? Waarom doe ik niet iets anders? Had ik niet beter dit? Had ik niet beter dat? Was het dan, dat is door, je bent doorlopend jezelf aan het evolueren ik kan, ik kan niet waardevrij naar mijzelf kijken. Nee. En jij had het ook niet zo bedacht dat je voor een vak zou kiezen... dat de hele tijd in de openbaarheid zou plaatsvinden. Ja, dat is natuurlijk onzin. Ik, ik heb dat niet zo bedacht, maar ik heb het natuurlijk wel gerealiseerd. niet Dom. <lacht> nee, tuurlijk, nee, natuurlijk, ik, ik, ik heb niet gekozen voor een vak uh, omdat ik dan zo lekker in de openbaarheid zou zijn. Sterker nog, ik probeer zoveel mogelijk mijn eigen privacy uh, te beschermen. Maar uh, dat het erbij hoort en uh, dat er grenzen zijn die zo nu dan overschreden worden, dat heb ik me altijd wel gerealiseerd. Ja, al heel lang natuurlijk. Vanaf het moment dat, nou ja, de, de was, we noemen het gewoon één keer uh, Alexander Pola je vader. Die natuurlijk ook in de openbaarheid werkzaam was. Ja, maar tuurlijk. Uh, de, maar, <laughs> je kende het van heel dichtbij hoe dat is. Ja, ja, ja, ja daar dus stonden, stonden wij in Zwitserland uh, uh, heigend op een bergtop die we net hadden bedwongen. En dan kwam daar in de verte nog iemand aan. En die kwam dan net zo heigend naar boven. En die riep dan... Hé, hey, wat leuk, Alex! <lacht> en dan wist je wel weer dat wat de prijs was voor de bekendheid en de beroemdheid. Het was zelfs zo dat mijn vader en ik soms in het buitenland, Zwitserland met name... Zwitsers tegen elkaar begonnen te praten om <lacht> al die vele <vervelende> Nederlanders... <lacht> uh, Spreek je nou ja. Zwitsers? Ja, ja, ja. Je komt daar nog steeds? Nee, ik kom daar nog steeds. Ja. Op diezelfde plek? Ja, maar ik ga niet zeggen waar dat is. Dat <laughs> begrijp ik zeker wel. Ja. Maar er komen geen Nederlanders? Ja, nou, jawel, jawel, jawel. Nou, het, is nu ook te, weet je, het was in een tijd dat er nog maar twee zenders waren... en dat er dus ook zes miljoen mensen naar zo'n zender keken. <laughs> Hoeveel dat is mensen kennen vars eigenlijk nog? Ja, dat, dat weet ik echt niet. Nee, maar de, bedoel... Nou, een hele, gener hele generatie is niet meer, hoor. Nee, het nee. zal toch inmiddels 40 plus zijn, dat dat, dat denk nog... ik wel. Hoe oud ben jij? Ik ben 40 plus. Ja. Ja, nou, en okay. ik ken Alexander ja. Pola van de zaterdagavond. was het helemaal was het niet. Ik nee, was helemaal niet op zaterdag. Ik weet, ik ik weet, ik weet het echt maar niet. Maar ik was in elk geval ja. heel klein en zat ja. dan in mijn pyjama op de bank. Ja. Ja. Um, uh, we gaan even naar muziek luisteren. Ja, dat kan. NTR brengt cultuur. Elke dag. It's a creation of the devil, the rebel I'm bringing food to the people like a widow Bringing flowers to a grave in the middle Of the city, isolation is a riddle To be surrounded by a million other people But feel alone like a tree in the desert Dried up like the skin of a lizard But full of color like the spots of a leopard Drum and bass pull me in like a shepherd Scratch my itch like a needle on the record Full of life like a man gone to Mecca Sky high like an eagle up soaring I speak low but I'm like a lion roaring Baritone like a Robeson recording I'm giving thanks for being human every morning Morning, morning Because the streets are alive With the sound of boom bop Can I hear it once again? Boom bop Tell your neighbor, tell a friend Every flower got a right to be blooming The streets are alive With the sound of boom, bop Can I hear it once again? Boom, bop But tell your neighbor, tell a friend Every flower got a right to be blooming Be resistant The negativity we keep it at a distance Call for backup and I'll give you some assistance Like a lifesaver deep in the ocean Stay afloat here upon the funky motion Rock and roll upon the waves of the season Hold your breath and you're underwater breathing To be rhyming without a real reason Is to claim it not to practice a religion If television is the drug of the nation Satellite is immaculate reception Beaming in, they can look and they can listen So you see, don't believe in the system To legalize you or give you your freedom You want rights, ask them to read them But every flower got a right to be blooming. Stay human. Because the streets are alive with the sound of boom bap. Can I hear it once again? boom bap. But tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be blooming.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 Because all the freaky people make the beauty of the world. Ah, ah, ah. Stay ja, dan komt wel achter. Michael <laughs> Franti, zo heet hij. Waar kom ik achter, Heijn Jansen? Ah, ja, ja. <laughs> ik heb niks gehoord. Stay human, zo heet het nummer. Luister naar kunststof. Kledy Polak is onze gast, maar Hein Jansen zit hier ook. Want het Holland Festival is gaande en hij uh, vertelt ons waar we vooral naartoe moeten... en ook waar we vooral niet naartoe moeten. Nou ja, dat vooral niet naartoe is een beetje flauw. Want uh, eigenlijk is alles wel goed tot uh, heel erg leuk. Echt een geheim type. Uh, er is een voorstelling op de Zuidas. Vanaf nu niet meer dan, hè? Nee, op de Zuidas Het is nog een week te zien. De Zuidas Amsterdam is een kantoorgebouw. Uh, omgebouwd tot een soort theaterachtige installatie. Daar kan je in en dan sluip je door allerlei kamertjes en hoekjes en gangen. En dan zie je flarden van of fragmenten uit de kerstentuin van Tjechov. maar dan helemaal uh, door elkaar geknipt. Dus je begint eigenlijk aan de hand van de oude bediende. Uh, die aan het van het stuk wordt achtergelaten. Die is gewoon vergeten door iedereen die weggaat. En hij is nu weer tot leven gewekt. En hij uh, heet je welkom in dat kantoorgebouw. En dan loop je langs st stukjes beeldende kunst, film... kleine toneelstukjes, poppenhuizen, installaties. Het is echt heel bijzonder. Een uur, anderhalf uur kan je daarin rondbrengen. En dan heb je echt iets bijzonders gezien... waarvan ik vind, daarvoor is het Holland Festival nou bedoeld. Want dat is anders niet in Nederland te zien... Maar nu wel. Ja, tot en met volgende week uh, zaterdag... of komende zaterdag op de Zuidas in Amsterdam. In Amsterdam. Veel Tsjechov. Uh, gisteren de première van de Russen. Ik zei het al aan het begin. Uh, twee stukken. Ivanov-Platonov. Uh, vrij uh, jonge stukken. Of Tenminste, toen was Tsjechov nog jong. Er zit heel veel in over die lamlendigheid... en geldgebrek en verkeerde liefdes. En de melancholie... Um, door Tom Lanois zijn die twee stukken op verzoek van Ivo van Hoven samengevoegd. Tot de Russen heet het nu. Een marathon, want tegenwoordig moet theater ook van een evenement zijn. Dus zes uur, twee pauzes. In die pauzes ik uh, krijg het er altijd heel warm van. De ja, onder. nou, ik moet zeggen, die, die zes uur is het grote probleem niet. En ook de, afzonderlijk zijn die dingen tien uur, geloof ik, hè, samen ja. denk ik. Ja, ja, ja, ja. Als je de stukken ja, je echt die, los zou ja, opvoeren ja, ja, in de complete tekst, ja. de complete tekst is een uh, zegen. dan is het, ja, de... het is een zegen. Mm. Dus het is een zegen ja. voor de mensheid en voor het toneelpubliek. <laughs> Nou ja, dat was gisteren. Maar in elkaar gevoegd, legt dat eens uit. Ja, hij heeft die Platonov uh, en Ivanov, wat de twee hoofdfiguren ja. zijn. Een beetje vervelende mannen die zeuren. En de een om die reden, de ander om die mm -hmm. reden. Daaromheen zitten natuurlijk weer jonge liefdes, oude liefdes... vervelende moeders, uh, nare ooms. Dat zijn eigenlijk personages die in beide stukken een beetje hetzelfde zijn. En dat heeft hij geprobeerd in elkaar te schuiven tot iets nieuws. Dat laatste... Ik moet een beetje voorzichtig zijn, want mijn recensie die ik ook geschreven heb... komt morgenochtend in de Volkskrant. Dat is mijn werkgever. Uh, als ik dat nu allemaal ga uitleggen, uh, dan oh. leest niemand meer die krant. Dan hebben jullie heel veel luisteraars, Wat maar wij fijn. morgen geen lezers. <laughs> maar ik kan je wel ja, zeggen... Ja, dan kopen ze de krant niet meer. <laughs> nee. Maar we hebben hij al gehoord gisteravond. Nee, de rest interesseert ons ga niet. De, de, de voorstelling... Uh, en misschien is dat ook wel de kern van goed toneel, heeft plus en minpunten. Laat ik het zo formuleren. Er zijn momenten dat je denkt van nou, dit is Ivo van Hoofd op zijn best. Dit zijn acteurs op hun best. En dan zit je weer echt op je klokje te kijken. Mag Hoe het even het? ietsje sneller, dames en heren. Mag even hier de schaar in. Wat is uh, Ivo van Hoven op zijn best? Ivo van Hoofd op zijn best is als hij met heel veel theatrale middelen. Een vrij simpel verhaal over. Uh, zoals hier. Uh, op zoek zijn, gewone mensen op zoek naar geluk... met veel theatraal geweld toch over kan brengen. Want hij is natuurlijk wel de meester van de video... en de geluidsdecors en de enorme vormgeving. Uh, maar de acteurs kunnen hier blijven overeind in die vormgeving... omdat ze gewoon goede tekst hebben van Tom Lanois. Maar kennelijk zijn ze tijdens de repetities ook zo van al dat materiaal gaan houden... dat er niemand is geweest die heeft gezegd... het kan wel een uur of anderhalf uur korter. Want na de, er zijn dus drie grote delen. En in het derde deel dan denk je echt, nu weten we het wel. En dan weer een, uh, een effect op toneel en ja. weer een verbroken liefde. En weer een acteur die helemaal uitspeelt zijn leed. En ik dacht dan eventjes, even knippen. Maar zeg je hiermee eigenlijk ook de eerste twee delen en dan hoef je het derde deel niet meer te zien? Nee, nee, je moet het, zou het hebben moeten comprimeren, hm. maar ja, dat ah. is mijn visie. De, ja. de, de, de, de recensies in de, bij de collega's zijn heel verschillend. Uh, NRC vindt het prachtig, met, uh, Epos met operateske proporties. En de, het parool noemt het koud en bloedeloos. Oh. En jij zit daar tussenin? Ik zit morgen uh, ergens hier tussenin. Nee, het is echt wel een evenement, moet ik zeggen. En, als je van, en het zijn natuurlijk geweldige spelers. Vetje van uw wet. Jacob Derwig spelen de hoofdrol. Alina Rijn. Alina Rijn, Chris Nietveld, Marieke Hebink. Het is, uh, nou ja, mensen die van theater houden. Die, dat is eigenlijk die een plichtnummer. nummer. En die moeten gaan. Ja. Goed. Uh, je had ons nog iets anders beloofd. Ja, op het theater... Het Engelse stuk. Ja, het Engelse uh -huh. stuk. Uh, dat heeft het Holland Festival mee geproduceerd. Met het Barbican Theater in Londen. Zeg maar... Een heel groot uh, Londense theater daar. Het heet The School for Scandal. Dus School voor Schandaal. Uh, uh, het is een stuk uit 17, 1777 van Richard Sheridan. Eigenlijk een voorloper, zou je kunnen zeggen... van uh, Oscar Wilde, Noah Coward, Ellen Ackborne. Een beetje die Engelse witty... Tragic-comedieachtige achtige schrijvers. Die het, al, het gaat altijd over de Engelse uh, uh, uh, rangen en standen... over geroddel in de salons, over gin-tonics drinken... Uh, je vergrijpen aan je jonge nichtje terwijl dat helemaal niet mag... Uh, erfenissen verdelen. Uh, en dat is in dit stuk ook allemaal aanwezig. Heel geestig geschreven, met veel verwikkelingen... waarvan je eigenlijk denkt, ja, waar zit ik naar nou te kijken... Uh, maar zo goed geregisseerd met zulke goede acteurs. Ja? Uh, ja, het zijn allemaal acteurs die wij in Nederland niet zo goed kennen... behalve uit uh, de betere Engelse tv-series. Ik zag ook wel, ik zag de voorziening in Londen vorige week... je ziet bekende koppen uit Midsummer Night Murders... en uit, uh, weet je wel, uit, uit die kostuumdramas ja, ja, ja. zitten allemaal in. Uh, het is wel zo dat ik denk van, het is wel heel Engels. Het gaat over de Engelse cultuur van salons en thee drinken... En de suikerklontjes met een suikertang en, en dat soort dingen... Uh... Het is ook uh, heel erg uh, uh, over die uh, uh, rangen en standen... die we in Nederland toch veel minder hebben. Want uh, dat, je, dat je als, als dame uit hogere kring... je toch echt niet mag uh, verlustigen aan een, een, een, aan een tuinman. Uh, dat is hier toch... Heel gewoon dat ja. je dat wel doet. Wie ja. doet het niet? Ja. Ja. Maar los daarvan, als je van acteren houdt... en van zo'n mooi geschreven goed Engels stuk... in een hele flitsende regie van die Deborah Warner... Komend weekend, drie avonden in de Stad Schouwburg, Amsterdam... waarmee het Holland Festival ook tevens uh, sluit. Dankjewel, Hein. Ik ben benieuwd. En volgens mij gaat Clary Polak en zeker naar uh, die Sheridan. Ik ga naar allebei. Ik wil ja? ook de Russen zien. De ja, ja, absoluut. Ja, ja. ja. ja, ja natuurlijk. Ja. Tuurlijk. Ja. Als uh, juryvoorzitter van de VSCD toneelprijzen. Ook. En het theaterfestival, dat is dan. Ja, samen. Ja, ja. ja. ja. Dankjewel, Hein Jansen. En jij ging ja, toch ook altijd uh, trouwens kleren vroeger met je ouders naar Londen. Ik ging altijd met mijn ouders naar, naar Londen. Ja, ja. Vanaf mijn twaalfde uh, hebben mijn ouders me mij altijd eens of twee keer per jaar een week mee naar Londen genomen om daar voorstellingen te zien. Aanvankelijk uh, in de musicalsfeer, omdat ik mijn Engels nog niet zo goed was, en later ook uh, National Theatre en al, al dat soort dingen. En ja, ik, ik ben, ik ben dol op Engels. Theater eigenlijk. Ik, ik ga het nu, de laatste tijd heb ik minder tijd voor. Dus ik doe dat niet meer zo vaak. En het is eigenlijk ontzettend jammer als ik hem dan nou weer zo, zo hoor praten over School of Scandal. Dan denk ik, oh ja, wil ik ook. Wil ik ook weer heen. En daarom spreek je waarschijnlijk ook zo goed Engels. Want dan doe, doe ik dat? Ja. Nou, dat zal wel, ja. Dat, dat uh, dus als je op uh, je twaalfde meegenomen ja, wordt... Ja, en, en natuurlijk en, en naar, naar de bar van het hotel... en daar altijd met allemaal van die mensen moet praten... ook, dan leer je dat ook dat wel. Dat niet, naar de bar van het hotel? Ja, ja, goed, ja dat wil je allemaal niet weten. Jawel, dat wil ik juist <laughs> wel weten. Dat weet jij ook, dat ik dat juist wel weet. Gin en heeft geen geheim voor <laughs> mij. <Nee. laughs> en dan met uh, zo'n tangetje suiker in... Uh, maar dat was dan Nee, volgende Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nou, ja, nee, wel eens uh, tea bij Fort Mason. Nou ja, hij in nu, ja. Um, ik zag jou afgelopen vrijdag uh, bij Knevel en Van der Brink. En heel veel mensen hebben dat volgens mij gezien. Want oh ja? weet je dat je trending topic was? Geen idee. Op Twitter. Nee, dat weet, je weet ik dat, weet weet ik dat niet. Nou, het zal wel dat het veel heeft over mij getwitterd hebben. Wel nee, verteld, nee, nee, nee dat, he, dat heeft niemand mij verteld. Je nee. was trending topic. Dat betekent enig. dat echt alles en iedereen uh, uh, over Clary Polak aan het twitteren was op dat moment. En ook over me heen dat viel, heb ik iets Polak... gedaan? Nee, oh. je bent ontzettend populair. Ach. Dat stelde jij zelf namelijk in die uitzending ook al vast. Dat je sinds je weg bent bij Nova. Ja, dat... nee, sinds... Dat... Wat is er ja. gebeurd? Leg mij dat eens uit. Wat nou, ja, zijn dat... jouw eigen bevindingen daarover? Uh, nou mijn eigen bevindingen zijn dat naarmate ik minder op televisie ben... meer mensen zeggen dat ze mij missen. Dus ik moet vooral... Ik weet niet hoe lang je dat vol kan houden. Dat is het enige. Daar zal ik achter moeten komen. <lacht> maar ik moet voor lang zo wein, vooral zo weinig mogelijk op televisie zijn. Dan word ik... Uh, ongekend populair, inderdaad. En dan krijg ik allemaal uh, overigens niet bestaande prijzen. En behalve de te woord, dat is een echt ja, bestaande he, prijs. Ja, dat heb ik gezien, er was maar, een foto. Ja, van. Ja, zeker, op. zeker. En, uh, en, maar goed, uh, dat gedoe in Elsevier is natuurlijk niet een niet bestaande prijs. Ja, Daar, uh, uh, door een jury, door Elsevier uh, samengesteld... Ja. werd jij uitgeroepen tot de beste nieuwspresentator van Nederland. Ja, zoiets. Ja, en, uh, ja nou dus, dus, dus het legt me geen windeieren eieren wat vind je daarvan? Nou ja, ik vind het vooral ontzettend komisch. Komisch? Ja, het is komisch. Ja, het, het is toch heel grappig dat uh, toen ik nog op televisie was, je, je wil niet weten wat voor heet mail je, je, je dan dagelijks te verstouwen krijgt. en dat, wordt dan dat was toch het alleen groot in het begin dan? Nee, nee, nee, nou kom je daar nog bij. Nee ja. hoor, dat is, dat is uh, lekker doorgegaan. Tot en met mijn afscheid. En toen ik toen eenmaal bekend werd dat ik weg moest. Toen zijn er ook een heleboel mensen geweest die actie voor me hebben gevoerd. En uh, plotseling uh, merkte ik toen uh, dat niet iedereen me haatte. maar er ook nog best mensen waren die me aardig vonden. En nu lijkt het wel of we steeds meer mensen me aardig gaan vinden. En nogmaals, ik kan maar één verklaring voor vinden. En dat is dat ik niet meer met dat haaibaaierige smoel op de TV ben. Er was bijna een PCP-beweging. PCP, stand, wat is dat? De pro-Claire-Polak-beweging. Oh. Oh. Oh. En niet de eerste de beste. Ja, maar jongens, dit is toch onzin allemaal. Ik bedoel, met, met alle, met alle uh, respect. En, en ik, voor, voor, voor iedereen die zich daarvoor inzet... en, en uh, die aardige dingen ook zegt en schrijft. En het, maar, maar het is allemaal zo, zo, ja, zo dat overdreven. Is het. het is zo overdreven. Voor me, dat, ja, het is overdreven. Maar waar zit het er min dan? Weet ik niet. Het heeft te maken met dat rare medium televisie. Ja, dat karakterbedervende en, uh, medium. Ja, dat karakterbedervende me medium. Wat je ook al eens vaker hebt gemeld, dat het karakterbedervend is. Maar is het nu werkelijk karakterbedervend? Want als iemand dat kan... Uitleggen of aan den lijve heeft meegemaakt. Nou ja, kijk, je zou kunnen denken ja, ja. dat je inderdaad enorm populair bent en dat je dat dan aan jezelf te danken hebt. Maar het, dat, en dat is niet zo. Maar je zou dat wel kunnen denken. Uh, um, het is alleen maar zo omdat het medium zo werkt. En uh, omdat mensen het idee hebben dat ze je kennen en, en uh, al dan niet aardig vinden. En als ze je aardig vinden, dan, dan, dan omarmen ze je. En dan, dan willen ze uh, uh, vriendjes zijn, bij wijze van spreken. Maar dat heeft uitsluitend en alleen met de, de werking van het medium te maken. Um, en als je dus niet sterk in je schoenen zit Of als je jonger bent. Kijk, ik ben pas op mijn, even denken, even denken. 46e televisie gaan doen. 2003. Ja, ja dus als ik jonger was geweest, dan ben ik bang dat ik ook nog misschien wel ontzettend naast mijn schoenen zou zijn gaan lopen. Maar gelukkig had mijn karakter zich al iets verder ontwikkeld. Dus is dat niet gebeurd. En had ik natuurlijk inderdaad, zoals je net zei, van, van huis uit dat fenomeen ook wel uh, meegekregen en onder ogen gezien. En was je daar dan ook heel erg van bewust, op het moment dat je ja zei tegen Nova? Nou, het is uh, raar. Ja en nee. Ik was het me bewust, want ik had het van huis uit meegekregen. Tegelijkertijd is het dan toch allemaal weer anders als het jezelf overkomt. Ja, in welke opzicht dan? Nou ja, iedereen heeft een mening over je. En um, aarzelt ook niet. En in deze tijd is dat anders nog dan in de tijd van mijn vader... toen het voornamelijk op, op bovenop een berg was of een ingezonden brief, zo nu en dan. Um, in deze in de tijd is iedereen, is iedereen uh, ook bezig die mening in het openbaar... te twitteren, te, op mm -hmm. internet te zetten. En, dus je, neemt er, uh, je moet jezelf beschermen. Doe, dat doe ik ook ik neem daar liever geen kennis van, van al die meningen. Hoe doe je dat dan? Want je kan je er bijna niet voor afsluiten. Of nee, wel? Ja, goed, ik, Nee, ik kan me er bijna niet voor afsluiten. Dus, dus uh, uh, uh, uh, Al was het maar omdat anderen dan weer zo vriendelijk zijn... om te zeggen dat er uh, ontzettend over je is getwitterd... en dat je wat voor topic ook alweer was. <lacht> maar voor ja, uh, topic? Top ja, dat heb je ja, dan toch maar dat mooi, heb bereikt. Ik dan mooi weer bereikt. <lacht> en, uh, ja. Goed, dus je kan je er niet voor afsluiten en dat, dat hoeft ook niet echt, maar ik zoek het ook niet op. Maar ook allemaal heel aardig, hè? Ik bedoel nu. Ja, blijkbaar. Dat, dat, dat is dan wel weer uh, grappig ervan dat ik dat dan ook niet weet. Maar dat, dat is dan wel heel, heel fijn. En toch dacht ik, ik ben dat je wist dankbaar voor. niet dat je trending topic was, maar je zat daar zo ontzettend op je gemak aan die tafel. En, ik zit hier ook behoorlijk uh, op mijn gemak. Ja. Maar goed, nu hebben we geen camera erbij. Nee, maar dat kan me dus niet meer zoveel schelen. Ik had, in het begin werd ik wel zenuwachtig van die camera. Acht jaar geleden, want nooit op tv geweest, dat ja, ja. mijn 46e. Maar dat heb ik na verloop van tijd uh, wel, wel, uh, ben ik dat kwijtgeraakt. Sterker nog, je leert die camera ook gebruiken. Hoe dan? Nou, je, zo je leert... bij Knevel en van der Brink. Nou, Wat je... gebeurde daar dat je zo volkomen, op, terwijl die andere mensen ik zag ze allemaal gespannen zijn, en Knevel van der Brink die, dat ging ook allemaal helemaal mis. Nou ja, ik had me ten eerste voorgenomen om helemaal niks te doen, want je komt dan binnen en dan vraagt de producer of wie dan of de bureaurecteur die zegt dan, je moet wel meedoen. Dus, uh, en dan roep ik meestal, ja, ik ben de presentator vandaag niet. Zij zijn de presentatoren mm -hmm. van dienst. En dus uh, ik, ik kom alleen maar om mijn eigen verhaaltje te doen. Nou goed, dat, dat is al heel ontspannen. Dan kan ik het natuurlijk weer niet laten om me er toch mee te bemoeien. Maar, maar ik hoefde niet. Dat is heel ontspannen. Nou gewoon even zo'n zinnetje tussendoor. Weet je nog wat je deed? Bij wie precies? Nou, het, want... het consultantsbedrijf dat jij. Oh ja, even ja, in ja een, in nou, een... daar heb ik eigenlijk wel spijt ja, van. Ja, want wat deed je nou? Ik, ik, ik heb daar spijt van, want um, ik, ik heb gehoord van één betrouwbare bron, maar die ik niet heb gecheckt: dat het inderdaad zo was dat dat onderzoeksbureau um, de. de andere om publieke omroep heet dat, als een organisatie... in de arm had genomen om mee te werken aan dat onderzoek. Dat had ik gehoord. Maar dat had ik natuurlijk niet mogen zeggen eigenlijk. Nu zeg ik het trouwens weer, maar nu kan ik het uitleggen. <laughs> uh, even onderzoek naar, onderzoek naar de publieke omroep en wat er natuurlijk nu allemaal aan bezuinigingen ja. um, over ons heen wordt uitgestort. En, um, het, het wacht even, wat was ik nu aan het vertellen? Oh ja, dat had ik dus gehoord. Dat had ik natuurlijk helemaal niet mogen zeggen, want ik heb... Journalist, ik vind echt dat je als journalist je bronnen moet checken. Uh, en wa waarom zei ik het? Wel gewoon omdat ik eventjes te ontspannen was, denk ik, ja. nu achteraf. En even niet om een kievieven was. En uh, ik geloof dat, uh, was het... Nou, uh, of Knevel of Van der Brink zei van... Ja, je kijkt op een bepaalde manier... En dat was waarschijnlijk ook zo, want ik dacht op dat moment dacht ik daaraan. En toen heb ik het gezegd en mm -hmm. heb ik uitgevlapt. En dat moet je eigenlijk gewoon niet doen. Dus dat ze partijdig weer... zouden zijn. En dat... dat was wat ze ja, zei. Ja, dus daar, dus daar, daar heb ik wel weer spijt van. Aan de andere kant zou het de moeite waard zijn om het uit te zoeken. Ja, want dat was, was zo gek, uh, die, dat die dat... ene bron die bestaat. Ja. <laughs> ja. Maar ja. dat er ook niemand daarna verder een vraag over stelde: van wat zeg je nou? Of wat bedoel je nou? Of wat... Nee, dat was inderdaad merkwaardig. Nou, ik geloof dat ik zelf al schrok van het feit dat ik het zei en iets zei van ik. Ik heb het natuurlijk niet gecheckt. Ja. Um, na afloop zei de minister nog dat zij uit betrouwbare bron... maar dat was haar eigen ministerie, had gehoord dat het niet zo was. Maar toen riep ik dat is dan één tegen één. Ik zou het toch maar onderzoeken. Ja, ik ben benieuwd hoe snel dit gaat gebeuren. Ja, ik, ik ben ook benieuwd. En, maar, maar, maar laten we wel wezen. Ik ben natuurlijk... Uh, ik moet pas echt spijt hebben als het dus niet waar blijkt. Dus ja, dan heb precies. ik hier een soort van raar gerucht in de wereld geholpen. Uh, maar ja, goed. Iedereen maakt wel eens fouten, toch? Hm. Ja, ook ik Clary Polak. Tenminste. Ja, zelfs Clary Polak. <laughs> die het zo ja. ontzettend goed gaat. En die daar zo ontspannen bij Knevel en Van der Brink zit Ik dacht, dacht ook zoiets van... Je zei ook op een gegeven moment, uh, ook in zo'n bijzinnetje... Ik ben in elk geval op mijn eigen begrafenis. Nou, dat, die, had, die was al oud. Die had ik ook al een oh. keer bij opium gezet. Dat was omdat iedereen dus vertelt, mij, mij confronteert met al die leuke dingen... die over mij gezegd en geschreven worden... En... Uh, en naar en en aanleiding daarvan heb ik, heb, ik, heb ik gezegd van ja... De, de, en of ik, dat niet, of ik dat leuk vond of niet leuk vond of ongemakkelijk vond. Toen zei ik van ja, de meeste mensen, bij de meeste mensen gebeurt dat op hun begrafenis. En ik ben in elk geval bij mijn eigen begrafenis. Mm. En dat is, dan hoor ik het zelf nog. Dat ja. is plezierig. Maar de, de, deze was al oud. Die had ik al een keer verzonnen bij opium. Ja, ik heb je niet de hele tijd gevolgd. Nee, jammer. Hè. Ja, heel ja, jammer. Dat had wel gekund. Nee. Uh, nu um, ben je heel blij met dat filosofische pintet. je een glaasje had ik je dat nog niet aangeboden. Nou ja. um, maar je gaat nog een nieuw programma doen, hè? volgend jaar bij de Fara. Nou, daar zijn we over aan het praten. We zijn aan het praten over een nieuw mediaprogramma. Het is nog niet helemaal zeker of ik... dat. Werktitel De Waan van de Dag? Uh, oh, het is nog niet helemaal zeker of ik dat ga doen. Eén, um, uh, we zijn nog aan het onderhandelen. Twee, we moeten even kijken hoeveel minuten het mag zijn. Want als het te weinig minuten mag zijn, dan wil ik het niet doen. Oh. Dus, uh, maar we zijn er wel over aan het praten, dus, dus, uh, we zijn ook uh, naar een locatie aan het zoeken. We zijn gewoon nog in een is dan in een, in een, een heel ver van... stadium dan Nee, toch? als je, als je een nog een locatie, locatie zoeken moet bent? zoeken, dan, uh, dan ben je nog niet zo ver hoor. Maar je bent al naar een locatie aan het zoeken. Ja, we, zijn, we, zijn, we zijn echt aan het praten we hopen dat het allemaal goed komt uh, met, met die zendtijd. Uh, Hoeveel minuten wil je? En, minimaal. Uh, ik wil minimaal 30 minuten. Nou, dat is toch ook wel het minste, je zou je niet? zeggen. Ja, dat zou je zeggen, voor een mediaprogramma. Nou goed, dus dat, is, maar dat is, zij dan? ligt nog in de... Nee, zo, de, zij dan betekent niet de vara in dit geval. want dat, die De zendercoördinator? Zende voor Nederland? Eén. Um, uh, uh, mm -hmm. Twee. Nou, weet je dat ik dat nou even niet... Nou, even denken. Ik zit even te denken. Twee. me niet kwalijk. Okay, twee. Twee. Oh, nou kan je <laughs> dat, ja, sorry, maar we zijn dus nog aan het praten. Dus ik kan er ook weinig over zeggen. Nee, Zerder. ook niet een, een mediaprogramma en, en geen instart, ook geen filmpjes. Nou, dat lijkt me wel met ja. een mediaprogramma, dus uh, dat lijkt me wel. Maar dan moet je toch echt wel dertig minuten, hè? Ja, maar dat hoef je dus niet tegen mij nee, te zeggen, precies. want daar ben ik het mee eens. Ja. En de Fara wil dan hoeveel minuten? Nee, de VARA wil... Uh, wil sorry, de, de zendecoördinator. Nou ja, van, nee, van dat is niet een kwestie van willen, maar dat, dat heeft gewoon met zendschema's te maken en verdeling. En het is allemaal heel ingewikkeld. Dat wil ik, eigenlijk wil je dat niet weten. Ik ook niet. Nee. Ik heb ermee te maken, maar ik wil het eigenlijk niet weten. En als jij dan je ideale mediaprogramma mag maken, wat gaat nee, er dan, gaan we dan worden? We geen idee. Maar, nee, even serieus. Dat meen ik echt niet. Dat, dat, dat als ik mijn eigen mediaprogramma uh, ga en mag maken. dan zie je dat uh, ergens in november, als het goed is. En uh, zo je... is het nog, dus ik weet het echt niet. Maar het is wel een heel prettige omstandigheid hè, om met de filosoof uh, uh, Kruif te spreken. Elk uh, nadeel heb zijn voordeel. Dit zijn natuurlijk als dit doorgaat dan wat heb je een mooi wat is het nadeel oh dat ik ontslagen ben in de ja. tijd dat is het nadeel ja ja ja Toch? maar dat... dat was een behoorlijk nadeel om ja. niet te zeggen een misstand ik... nou ja nou ja goed. Mis, het is gebeurd. Uh, weet je, uh, dat is allemaal waar, hoor. Zal wel. Maar, en dan uh, zegt Larry Polak altijd van... ik kijk naar de toekomst en ik praat niet over het Maar dat niet is ook zo. Het en dat is, het en is dat toch is de een reden. grof schandaal eigenlijk geweest. Zonder dat ik bij die beweging hoor. Ik wou net zeggen, maar behoor, feit, he, behoor je Nee, je ook helemaal, ook niet, helemaal niet. Ik spring nauwelijks noord op barricades. Maar nee. het feit dat iemand die wordt uitgeroepen tot de beste interview... De nee, de nee beste dat is wel gebeurd. Resta. Ja, maar goed, dat wisten ze toen toch ook al wel, die mensen. En dan zit daar nu heel iemand anders... Ja, nou ja, Met veel minder ervaring en... Nou, laat, dat is juist hartstikke mooi, dat mensen ervaring op kunnen doen, Ja, het? dat is heel mooi. Ja. Ja. Het hoeven toch niet allemaal die 55-jarigen te zijn, die, uh, al die babyboomers die... Uh, Hoeveel uh, 55-jarigen <laughs> hebben wij op de, uh, nee, nee, zeker als het veel, om vrouwen he? nee, gaat, nee, helemaal niet. niet. veel. Nee, nee. Nee, dat is misschien wel mijn grote geluk. Wat is jouw groot geluk? Dat er, dat er zo weinig 55-jarige vrouwen op tv zijn. Daarom krijg ik nu een nieuw werk. Al die aanbiedingen. <laughs> ja. Je hebt um, de journalistiek heb je wel eens overwonnen boosheid genoemd. Ja, dat is, uh, uh, dat is waar. Dat, dat, dat, heb ik, uh, dat is een parafrase op een uh, uitspraak van Cito Hoving, cabaretier. Ook van lang uh, geleden? Uh, ook van lang geleden, maar hij leeft nog. En hij is, ik denk, 85. En die zei cabaret is overwonnen boosheid. En ik heb dat journalistiek is overwonnen boosheid gemaakt. Vooral ook om mijzelf enigszins te bespotten. Omdat ik natuurlijk, zeker in het begin, nu kan ik dat redelijk... Uh, beheersen meestal, ook niet altijd, maar zeker in het begin nog wel eens geneigd werd om kwaad te worden op uh, degene die ik interviewde, omdat hij mij onwelgevallige dingen zei. Dus um, ik heb mij dat eerst zelf voorgehouden. En toen ik dat eenmaal had geïnternaliseerd, toen heb ik dat ook anderen voorgehouden. En zo is het denk ik in de wereld gekomen. Overwonnen boosheid. Nou, we zijn er veel wijzer van geworden. Kleding voor Ja, in ja. vele opzichten. Ja. Dank je wel. En de, de tegel is beschreven. En wat staat ja. erop? Uh, daar staat op. You try, you fail. You try better, you fail better. Kijk, met dat accent. Dank je wel. En veel plezier. Dank je wel. De komende tijd. Dank Mevrouw Polak, dit was aflevering 2298. Hilversum. Ach ja. Tot morgen. Radio 1: Kerststof. NTR brengt cultuur. Elke dag. De Tour ontwaakt. Le spectacle de la NOS. Elke Radio 1 toerdag van half negen tot negen vooruitblikken. Hoe hoger we komen, hoe meer publiek er staat. Reportages uit de koers. Ik heb nog nooit zo'n uh, mooie tour gezien eigenlijk. Het laatste nieuws en tweets uit de Tour. Elke toerdag, s ochtends van half negen tot negen. En op zaterdag tussen half acht en acht. De tour. de tour ontwaakt. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Het is de Week van het Luisterboek. Dat betekent extra voordelig luisterboeken downloaden. Ga naar Luisterrijk, de downloadshop voor luisterboeken. luisterrijk.nl ja, dat is de Nederlandse televisie bestaat 60 jaar. En daarom zijn wij op zoek naar programma's... die in uw geheugen zijn blijven kleven. Daar gaat de weddenschap nu. in Doe mee en breng uw stem uit op www.tvkanon.nl. Dank u wel, maar wel. Tot zometeen lekker slapen en morgen gezond weer op. Een taal leren: Frans, Spaans, Portugees... ook cursussen in MP3 bij Luisterrijk. Ik hoorde, als jij het huis neemt...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 Rome, Australië, Noorwegen, Thailand, Berlijn, Cuba, Toscane, New York, Spanje. Lekker op vakantie, maar dan wel met een reisgids van Capitool. Capitool, laat je de wereld zien. Beste mensen van de Veteranendag. Mijn vader werkt nu bij een bouwbedrijf, maar hij zat eerst in het leger in Afghanistan. Dus loopt hij op Veteranendag mee in het défilé. Kunt u zorgen dat er veel mensen komen kijken? Ik zeg vaak tegen hem. Goed gedaan, veteraan. Maar hij vindt het ook heel leuk als anderen dat zeggen. Kom zaterdag 25 juni ook naar de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Met optredens op het Manieveld, een defilé, een vliegshow en nog veel meer. Kapitool Reisgidsen. Nu bij ANWB, Bruna VD VND. The Reach Shop en Selectus Boekwinkels. U komt zaterdag 25 juni toch ook naar de Nederlandse Veteranendag in Den Haag? Dit is Radio 1.